De Amsterdammer van 40 zei gisteren tegen een veiligheidsmedewerker iets over een grote bom. Hij werd aangehouden en op explosieven onderzocht. Tijdens een verhoor bekende de man dat hij een grap had gemaakt. Op een valse bommelding staat maximaal vier jaar gevangenisstraf. De politie heeft in Zeewolde veertig automobilisten bekeurd... omdat ze over een dijk reden die vanwege de gladheid was afgesloten. Op sommige plaatsen is de weg zo glad dat de kans op ongelukken erg groot is. Hulpdiensten kunnen in dat geval de plaats van het ongeval niet bereiken. Op de dijk wordt al dagen niet meer gestrooid en de weg is afgezet met hekken. De omleidingsroute kost maar een paar minuten extra tijd... maar toch negeerden tientallen automobilisten het inrijverbod. Toeristen wereldwijd vinden de Eiffeltoren het meest kenmerkende bouwwerk ter wereld. De website hotels.com vroeg meer dan 10.000 reizigers van over de hele wereld naar het meest kenmerkende gebouw en 16% antwoordde de Eiffeltoren. Op ruime afstand eindigde de Sint-Pieterskerk in Rome als tweede, net voor de Taj Mahal in India. Nederlandse bouwwerken staan niet in de top 10. Een 32-jarige Belgische vrouw heeft gisteravond via een sms'je laten weten dat ze een moord had gepleegd. Ze meldde bij haar werkgever dat ze de volgende dag niet kon werken omdat ze net iemand had vermoord. Ze liet ook weten dat ze naar haar zus in Oost-België zou gaan. De bazin belde onmiddellijk de politie en die arresteerde de vrouw. In het appartement van de vrouw lag het lijk van een 58-jarige man. Hij was met geweld om het leven gebracht. Het weer, nevelig, maar ook flink wat zon. Maxima tussen het vriespunt in Groningen en plus 3 graden in het midden en zuiden. Morgen opnieuw geregeld zon en een middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS.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 maar de van moeder, van mijn moeder, dus van mij, zij van jou, zij van mij. You say, say, say, what, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kind I'm kind of busy.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 As a songbird who sings, sometimes all of our thoughts. A new day will dawn for those who stand alone.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 Pointless Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM yeah. yeah. yeah. Hier ben ik geboren Ik loop door de straat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 Fremde Gesichter und keiner kennt mijn Namen. Alles Gewinn beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus dem Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt und kom zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen en wir saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hellend op mijn Haus am See. Orangen, Baum, und Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch niet. sein haus am see liegen auf dem Weg.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 Say Got someone here that you can wrap your arms around. So hold on.